Mijn verhandeling of preek of hoe ik het ook noemen wil, er staat profetische perspectieven, daar wil ik het vandaag met u over hebben, een speciaal bijbelboek, boek Esther. Nou, als wij daarover spreken, over nadenken, dan moeten wij ook beseffen dat wij ook zelf heel vaak getuigen zijn van, eigenlijk dagelijks wel, van allerlei gebeurtenissen onbelangrijke gebeurtenissen die wij zo vergeten, maar ook van hele belangrijke waar de hele wereld over spreekt. We kunnen daar allemaal wel een paar voorbeelden van noemen, behalve het weer. Maar lang niet altijd kunnen wij daar conclusies aan verbinden, laat staan, profetische perspectieven in ontdekken. Vaak kunnen we op het eerste gezicht helemaal niks mee. Dat is ook in ons persoonlijk leven zo. We kunnen vaak niet, heel vaak niet, aan de hand van de Bijbel... de kleine, maar ook de ingrijpende gebeurtenissen in ons leven een plaats geven. De tijd leert ons soms wel dingen te zien en in te zien, maar niet altijd. En er zijn gebeurtenissen... Waarom trend wij volkomen in het duister blijven tasten. Het blijven raadsels in ons leven. Wel nu vanmorgen. Zei het u al. Willen wij ons dus bezighouden. Onder het thema profetische perspectieven. Met het boekje Esther. Ja. Ook wel genoemd. Het boek van Gods voorzienigheid. Want hier lezen we van. Getuigenissen die zich in het Persische, eigenlijk mede-Persische Rijk, afgespeeld hebben. En die ons op een verbazingwekkende manier laten zien dat achter de gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis een soevereine God staat. Die de touwtjes in zijn handen heeft. Opdat er gebeurt wat hij wil dat er gebeurt. Ook in het persoonlijk leven van. Esther en Mordecai, twee hoofdpersonen zou je kunnen zeggen in dit boekje, geldt dat ook. Ondanks dat in het boekje zelf de naam van God niet eens genoemd wordt. En voor sommigen is dat een reden om zich af te vragen of dat boek wel in de canon hoort. Bij de Joden is het opgenomen onder de zogenaamde... Megilod, als ik het goed uitspreek, ik denk het wel. En het hoort bij het derde deel van de Joodse Bijbel. Zal ik maar zeggen, de Joodse Bijbel die bestaat uit drie delen eigenlijk. Torah. En dan de profeten, Nevim. En het derde deel, de geschriften, de Getum, Ketuvim. Nou, bij dat laatste deel hoort dus ook het boek. Esther. Nou, ik zei net al... dat de godsnaam in het boek Esther ontbreekt. Dat, dat wist u waarschijnlijk wel. Maar er ontbreekt eigenlijk veel meer... wat wij er zouden verwachten. Er wordt geen, geen enkele bijbelse gebeurtenis herinnerd. Ook geen bijbelse passage wordt genoemd. Of een tekst. Geen naam. Het noemen van de wet, de Torah. Zul je daar te vergeef zoeken? Een gebed... Vind je er niet? De naam Israël ontbreekt. Verbond? U vindt het er niet. Dit boek lijkt dus helemaal niet op de andere Bijbelboeken. En de reden daarvan zou kunnen zijn dat deze Joden in het Persische Rijk... anders dan die onder koning Koras weer terug waren gekeerd naar hun land... Dat zij dus in Mesopotamië in ballenschap zijn gebleven en dat het daarmee te maken heeft. En eh, dat ze zowel uiterlijk als ook innerlijk, qua hun, hun, hun beleiden, hun godsdienst, ja, helemaal losgeraakt waren van de tempel en de tempeldienst. Dat zou kunnen. En dat gaat zelfs zover dat de eigen Joodse identiteit verzwegen, oftewel gelogend moet worden... Dat geldt ook voor Esther. Zij volgt hierin de raad van haar oom of neef Mordechai op. Hij is bang, niet voor Esther, maar hij is bang om Esther. Hij vreest de jodenhaat, waar hij later zelf ook last van krijgt. Als hij aangegeven wordt, omdat hij als jood haman niet voldoende eer bewijst. En om te overleven moesten de joden kennelijk totaal assimileren. En dat blijkt onder andere daaruit, dat in het hele boek Esther de karakteristieke kenmerken van het Joodse geloofsleven, zoals spijswet of gebeden, geen rol spelen. Ook dat mis je daar dus allemaal. En misschien dat God daarom hier incognito zijn volk opzoekt. Dat weet ik ook niet, maar dat is ook maar een gedachte. Als, als een preambule, als een soort inleidende tekst, uh, lees ik u Daniel 2, vers 21. Wat de teksten betreft, ze zijn praktisch allemaal die ik lees uit de eerste hoofdstukken van het boek Esther. Dus je hoeft niet veel te bladeren. Alleen de eerste die is uit Daniel, Daniel 2, vers 21. Die hier wel heel erg van toepassing is. Daniel 2, vers 21. Ik lees hem in de mbg vertaling Hij toch verandert tijden en stonden hij zet koningen af en stelt koningen aan hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben dus achter dit vers zien wij de almachtige die achter de hele wereldgeschiedenis staat ook al zien wij dat niet nu, ik ga ervan uit dat wij allemaal wel zo'n beetje bekend zijn met de geschiedenis in het boekje Esther. En waarschijnlijk nog wel wat meer dan een beetje ook. En misschien bent u er wel zo erg mee vertrouwd en bekend dat u bij uzelf zegt, nou daar hoef je mij eigenlijk niets meer over te vertellen. En dat zou dan jammer zijn, maar misschien... ...kan ons dan helpen wat Rabijn Zepora ons veertien dagen geleden hier vertelde. Namelijk dat het manna in de woestijn, dat elke dag hetzelfde was aan de ene kant... ...zeker verschillende smaken gehad zal hebben. Ja, het heeft het niet over smaken gehad, welke smaken dan, maar ja, het lijkt mij niet uitgesloten. En het zou dus vanmorgen kunnen zijn dat het uh, ja, misschien toch nog wat meer, meer smaak heeft... ...dan nu uh, ja, verwacht. En dat het misschien toch nog een beetje gunstig uitvalt. Dat hoop ik dan maar, voor mij is het ook een bekende geschiedenis, ook overbekend. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je er dan weer doorheen gaat en, en overleest en zo... ...dan zeg je op het laatst, nou ja, wat weet ik er eigenlijk van? Wat is het wat is een wonderlijke zaak. Dus wie weet, in ieder geval is het zo dat het boek Esther een grote actualiteit heeft... Nou, vanwege die uh, veronderstelde kennis bij u, roep ik slechts twee gebeurtenissen in herinnering, en zullen we in het verdere verloop van het verhaal zien hoe belangrijk dat die zijn. En op een andere, een derde gebeurtenis zullen we dan wat dieper ingaan. Nou, we beginnen natuurlijk bij één, de eerste gebeurtenis. Dat was het feest van koning Aos Veros, die ook wel Xerxes werd genoemd in de geschiedenisboeken. Kom je onder de naam Xerxes tegen. Die ongeveer... Uh, Halverwege de vierde eeuw voor Christus, de scepterswaarde in het Persische Rijk. Esther 1 vers 3. In het derde jaar van zijn regering richtte hij een feestmaal aan voor al zijn vorsten, dienaren, het leger van Perzië en Medië. De edelen en de vorsten der gewesten waren bij hem. Hij, had een, uh, hij, was, hij was koning over een, een enorm uitgestrekt rijk. Spraak over 127 gewesten. Dat strekte zich uit van Indië. Moeten we eens denken aan het huidige India. Tot, uh, tot Ethiopië. Nou, het gaat hier dus een, om een enorm groot feest. Uh, zoals dat onder de vorsten toen de tijd, en soms nog wel, gebruikelijk was. In, in, in die feesten... En allerlei parades toonden ze hun, hun macht. En ook deze koning hier, Aals die pakt flink uit. Ook wat het tonen van zijn buitenproportionele rijkdom betreft. In een paar verzen wordt ons beschreven dat er aan goud en zilver geen gebrek was. En dat de feestzalen met de duurste stoffen waren aangekleed. Nou en bij de chique inventaris, daar hoorden zelfs zilveren en gouden rustbedden bij. Dus nou je zult er maar op mogen liggen. Het feest duurde maar een half jaartje. 180 dagen. En aan het einde van dat feest, als afsluiting, gaf hij ook nog een feestje voor zijn volk, feestjes gesproken. Dat wil zeggen voor alle bewoners van de burg Suzan. De burg Suzan, soms wordt die burg genoemd, dan wordt hij weer stad genoemd. Dat feestje dat duurde maar een week. Aan het einde van dit slotfeest kwam het tot een incident met enorme gevolgen. De show van Aos Veros was niet te stoppen en als een soort klap op de vuurpijl moest zijn vrouw Vasti, ongetwijfeld een beeldschone verschijning, zich op het toneel laten bewonderen. Nou, haar volstrekt maar bewonderenswaardige weigering die leidde ertoe dat ze in ongenade viel en dat Esther in haar plaats koningin werd. Daar lees we iets over in Esther 2... Vers 15. Toen nu Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die haar als dochter had aangenomen, aan de beurt was om tot de koning te gaan, begeerde zij niets dan wat, Hegai, de hoveling van de koning, de bewaker der vrouwen aanriet. En Esther verwierf de genegenheid van allen die haar zagen. Zo werd dan Esther tot koning Aals Veros gebracht in zijn koninklijk paleis in de tiende maand. Nou, hier zien we dus dat Esther door haar karaktereigenschappen kennelijk de harten van haar omgeving voor zich wist te winnen. Haar naam betekent overigens ster en door haar verkiezing was die ster tot ongekende hoogte gestegen. Nou, dit was dus de eerste gebeurtenis, de val van Vasti en de verkiezing van Esther tot koningin. Zoals u wellicht weet was haar Hebreeuwse naam Hadassah en die naam betekent mirte, Net als veel andere vrouwen werden en worden nog Joodse vrouwen naar planten, bloemen genoemd. Nou, in de openingsfase van het boek, met deze laatste cruciale gebeurtenis, is er nog niets te bespeuren van wat hierna razendsnel in gang wordt gezet. Namelijk het plan... tot vernietiging van het Joodse volk... in het Persische Rijk... door een pogrom... opgezet door de jodenvijand Haman. Bij de tweede gebeurtenis... ging het om een complot. Esther 2, vers 22 lees ik daartoe. Mordechai kwam... dit echter te weten... en hij vertelde...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 heeft dus een, een, een samenzwering weten te verhinderen tegen Aas Veros. Twee hovelingen waren dat van plan. Maar door Mordechai's oplettendheid of in ieder geval door zijn handelen is dat vereideld geworden. En zoals te doen gebruikelijk werd dit ook in het geschiedenisboek van de koning opgeschreven. Tweede gebeurtenis dus die nog van groot belang zal blijken te zijn in de geschiedenis van de Joden in het Persische Rijk. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat wanneer wij deze beide gebeurtenissen helemaal los van elkaar zien, zonder enig verband, ja dan zien we het belang, de belangrijkheid er ook niet van. Maar wanneer wij het boek echter goed lezen, dan, dan merken wij hoe elk, juist elk detail, niet maar spectaculaire gebeurtenis zoals van van de val van Fastie en de verkiezing van, van Esther... maar ook details een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van Gods plan. Zoals het ook ons vaak vergaat. Veel van wat ons overkomt, dat lijkt zinloos... als we het allemaal op zichzelf beschouwen... en niet in een verband of plan. Als we geen rekening houden met een albesturend God... maar God ziet elk detail ook in ons leven... En hij gebruikt het om tot zijn doel te komen. Nou, nu zijn we bij de derde gebeurtenis aangekomen. Esther 3 vers 1. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros de agagiet, Haman, de zoon van Amadata, groot. Verhief hem in aanzien en plaatste zijn zetel hoger dan die van alle vorsten die bij hem waren. Als representant van de koning werd de verering van Haman, die al een hoge positie had... tot een nog hoger niveau opgevoerd. Op welke manier dat het zichtbaar was, dat weet ik niet... maar het zal ongetwijfeld ook met veel pracht en praal gepaard zijn gegaan. Maar duidelijk is in ieder geval dat er enorm veel macht... in de handen van deze man werd gelegd. En hij eiste zijn eer ook op. Want Mordechai als Jood, die boog vanwege zijn Joodse geloof... Niet voor hem. En dan, als Haman dat ziet en merkt. dan ontvlamt de haat in het hart. van deze trotse Amalekiet. Want dat was zijn herkomst. Altijd al was Amalek een bittere vijand van de Joden geweest. En de gevolgen van die innerlijke geesteshouding. van deze Agagiet, zoals hij ook genoemd, die lieten niet lang op zich wachten. Want in Esther 3 vers 6 lezen we wat er in het hart van deze man omgaat en wat hij allemaal wil gaan doen. Ten aanzien van Mordecai en niet alleen van Mordecai. Esther 3 vers 5. Toen Haman zag dat Mordecai niet knielde en zich niet voor hem ter aarde wierp, werd hij vervuld met gramschap, maar hij achtte het te gering om alleen aan Mordecai de hand te slaan, want men had hem meegedeeld tot welk volk Mordecai behoorde. Daarom zocht Haman alle Joden het volk van Mordechai, te verdelgen in het gehele koninkrijk van Ahasveros. Nou, dat was dus het besluit van de op een en machtigste man in het Persische Rijk. En met valse verdraaide argumenten, wist hij het zegel van zijn baas, Aos Veros, erop te krijgen. En daarmee kon het niet meer teruggedraaid worden. Te wachten was alleen nog op de vastgestelde ongeluksdag, de 13e van de 12e. Dat het totaal anders is uitgepakt dan deze snoodraad kon vermoeden, ja dat is ons bekend. Dankzij de crisispolitiek van Esther en Mordecai, met behulp van de verborgen... ...goddelijke interventie... ...werd het lot... ...totaal omgedraaid... ...en kreeg het Joodse volk... ...de overhand over hun vijanden. De volledige inkeer van het volk... ...en dat bedoel ik mee... ...de drie dagen en nachten vasten... ...die Esther had gevraagd... ...die verootmoediging dus... ...die gebeden... ...ja letterlijk staat er dat niet... ...maar dat hoort bij het vaste bij... ...en de voorbeeldige leiding... Van de rechtvaardige Modigai, die dat waren de twee factoren, de twee wonderen zou je kunnen zeggen. Waardoor het lot hier zo'n zo totaal andere wending kreeg. En het volk gered werd. Op verzoek van Esther kregen de joden zelfs nog een dag bij om, een beetje plat gezegd, het karwei af te maken. En het is natuurlijk prachtig om de hand van God... in en achter deze gebeurtenissen en intriges te zien. De bewaarde van Israël is echt wakker. En er ontgaat hem niets. Ook al zie je hem met het blote oog en oor. Hoor of zie je er niks van. En het is natuurlijk ook niet toevallig... dat Esther op dat moment de plaats van Vasti had ingenomen. En net zo min dat Ahos Veros... Toen die bewuste nacht uit de geschiedenisboeken van zijn regeerperiode liet voorlezen. Omdat hij de slaap niet kon vatten. Ach ja, net toen. Op dat cruciale moment. Wat een geluk. Wat een besturing. Ja, natuurlijk. En dit soort spelingen van het lot passen natuurlijk ook wonderbaarlijk goed. In onze interpretatie van wat zich hier allemaal afspeelt. Stukjes. Stukjes passen prachtig in elkaar. Je kunt toch moeilijk zeggen dat het niet zo is? Nou, dat zeg ik ook niet. Maar toch, gemeente, is hier meer aan de hand. Er is meer aan de hand. Of anders gezegd, er spelen nog wel meer factoren mee... in het geheel van deze geschiedenis. Zowel aan de oppervlakte, openbaar... als ook heel diep verborgen. In de eerste plaats is het al zo... dat door Israëls eigen schuld... Amalek niet was uitgeroeid. Dat Saul in de tijd, koning van Israël, koning Agag niet had gedood, dat is Saul zelf toen duur te staan gekomen. En dat heeft zich ook de hele geschiedenis door aan Israël gevroken. Want wie was Amalek? Waar kwam hij vandaan? En waar staat het volk voor? De Torah vertelt ons dat Amalek de eeuwige vijand van Israël is. God voert in elke generatie oorlog met Amalek. Elke generatie. In het einde van de geschiedenis, echter, zal Amalek overwonnen worden... en zal de Torah, de wereld, bedekken zoals het water de zeeën. En aan Amalek zal niet meer gedacht worden in het eind. Er zijn alle die in het spoor van Haman gegaan zijn Amalekieten. In zekere zin wel. Namelijk in die zin... dat ze Gods volk van de aardbodem wilden wegvagen... en daarmee Gods plan wilden boycotten. Ze streven hetzelfde doel na... maar met andere namen... en onder andere voorwensels. En of het nu de Ayatollahs zijn... of de Erdogans... of het nou Hamas is... of Hezbollah... IS of welke... Islamitische terreurbenden dan ook. Het zal niet eenvoudig zijn ze als directe afstammelingen van Amalek te traceren. Net zo min als men dat kan van de man van het Derde Rijk en zijn consorten die verantwoordelijk waren voor het vermoorden van 6 miljoen Joden. En die man die zei eens: wanneer ik eenmaal echt aan de man ben, aan de macht ben, dan zal de vernietiging van de Joden mijn eerste en belangrijkste opdracht zijn. En in gedachten zag hij in München al de galgen opgesteld staan en droomde hij ervan daaraan de ene na de andere Jood opgehangen te zien worden. Wie zou het geweest zijn die steeds maar weer de hele geschiedenis door probeerde Israël als drager van de messiaanse belofte te vernietigen? Een andere speler in dat spel, die zei, ons hoofddoel is de vernietiging van Israël. Dat was meneer Nasser van Egypte, met een aantal Arabische bondgenoten, heeft hij het in 1967 geprobeerd, maar hij is daar jammerlijk mislukt. En de lieden van de BDS, een afkorting voor B is boycott en D is desinvestering en de S is van sancties. Die naam die in onze tijd eigenlijk elke dag wel opduikt. Die lieden die zonder militair geweld dus het land Israël met boycotts op de knieën willen krijgen. Waar moeten we die plaatsen? Veel antisemitische bewegingen die liften mee met deze zogenaamd humanitaire boycotbeweging En kunnen zo hun anti-Israël gezindheid botvieren onder de beschaafde naam van mensenrechten. En of het nu jodenhaat heet, of antisemitisme, of anti-Zionisme, of wat heb je allemaal nog meer, zou het veel verschil maken. Amalek heeft zich opgesplitst. Er zijn troepen verdeeld om van alle kanten de gelegenheid af te wachten om toe te kunnen slaan. En Amalek kent vele gezichten. Maar voorlopig vechten al die islamitische tegenstanders nog tegen elkaar berokkenen ze zichzelf meer schade dan hun gemeenschappelijke vijand Israël. Om een nog veel diepere en totaal andere lijn te zien, ga ik met u naar 2 Samuel 16. Ik, ik lees dat niet, u kent die geschiedenis waarschijnlijk, dus ik vertel die kort. Uh, toen koning David uit Jeruzalem moest vluchten voor zijn zoon Absalom, die een koep had gepleegd, gooide Simei, de zoon van Gera, staat erbij, dat is belangrijk, onderweg stenen naar hem, naar David dus, en hij vervloekte hem op een verschrikkelijke manier. Abizai, een van Davids trouwe luitenanten, zei, laat mij toch naar de overkant gaan, ja, wat ik lees, dat staat er ook, en hem het hoofd afslaan. Want deze hond vervloekt mijn heer de koning. Nou, daar heeft ze natuurlijk wel een punt. Maar David, die verbood Abizai om Simei te doden. En zij hem maar met rust. Want Adonai, die zei hem, Simei kennelijk, dat hij de koning moest vervloeken. Staat in 2 Samuel 16, vers 11. Nou ja, volgens de rabbijnen zou Simaï op dat moment sowieso de dood verdiend hebben en gedood moeten worden, los nog van zijn vervloekingen. Maar David zette die wet, de rabbijnse wet, opzij of tijdelijk opzij. En hij besloot dus zoals hij besloot omdat hij een vooruitziende blik had gekregen waardoor Simaï uitstel van executie kreeg. Deze daad van David, deze daad van geduld, was de oorzaak, de zaad eigenlijk, het zaad eigenlijk, voor de redding van het Joodse volk. Hoe dan? Nou, het vervolg gaat zo. Simei, die was op dat moment, dat hij David vervloekte, ongetrouwd. Na de gebeurtenis trouwde hij. En David, die zag door middel van de geest gods... HaKodesh, dat er een speciale ziel van Simei zou afstammen. Voor het welzijn van het Joodse volk slikte hij de belediging en de vernedering in, hoewel hij wettelijk het recht had om te handelen. Esther 2, vers 5, u kunt het nalezen, u vertelt ons over Mordechai's afkomst. Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis. Een Benjaminiet die weggevoerd was met de ballingen. Met andere woorden, Mordechai was een afstammeling van Simei. Als David Simei zou hebben gedood, zou Mordechai nooit geboren zijn. Logisch toch? Ja, logisch. Maar hoe diep gaat dat? Hamans ondergang en de redding van het Joodse volk zijn dus het directe gevolg van geest, van God die in David werkte, waardoor hij een vooruitziende blik kreeg. En de Torah vertelt ons dat die afkomstig is geweest van Adonai. Ergens anders lezen we, dan gaat het niet over David, maar uh, ik heb hen vervuld met goddelijke geest, wijsheid, inzicht en kennis. Dat wordt menig gezegd tegen <coughs> Bezaliel. Een belangrijke opdracht hadden wij de, de, de bouw van de tabernakel. Maar goed, dat, dat kan God aan iedereen geven. En dan wil ik ook nog op een derde aspect wijzen. We hebben hier te maken in, in, met wat je zou kunnen noemen, niet in het laatste verhaal van, van, van David en Simi, maar in totaal. We hebben hier ook te maken met wat je zou kunnen noemen. Een nauwe samenwerking, samen, samenhang tussen geestelijk en politiek leiderschap. Waar het Mordechai en Esther betreft. In de hoogste regionen van het Persische Rijk, het grote machtige Rijk, worden de ijzeren en onveranderlijke wetten door onwaarschijnlijke toevalligheden onderuit gehaald. Toevalligheden die uiteraard niet door mensen georganiseerd kunnen worden, maar die mensen wel het signaal kunnen afgeven dat het moment gekomen is om te handelen. Het compromisloze en levensgevaarlijke ingaan tegen de hofetiketten... Zowel van Mordecai als van Esther. leidde menselijkerwijs gesproken tot een groot succes. Het had natuurlijk twee keer falikant verkeerd af kunnen lopen. De weigering van Mordecai, die voortkwam uit trouw aan zijn Joodse geloof. kwam wellicht overal als trots en werkte compleet averechts. De ongevraagde gang van Esther al was ze honderd keer koningin, naar de koning. Ja, die kon aan twee kanten uitvallen. En ongetwijfeld zal zij al haar vrouwelijke bekoorlijkheid... waarvan zij intuïtief wist hoe, die, hoe de koning daarop reageerde... die zal ze in de strijd geworpen hebben. Maar de stap wagen, dat deed ze niet nadat ze eerst... ...haar hele volk drie dagen en nachten om vasten had gevraagd. En dat betekende drie dagen van keer en gebed. Wel, tot zover de historische feiten en gebeurtenissen. En dan nu, ik naar het, het, het profetische dus, dat de titel hierboven is. Dat er aan dit hele gebeuren, in het boek Esther, ook een profetische kant zit... Ja, daarin stemmen veel uitleggers wel overeen. Het betekent ook weer niet dat de meerderheid het gelijk aan zijn kant heeft. En het betekent ook niet dat alles maar even profetisch geduid kan worden door iedereen. Maar zonder wilde speculaties kunnen we wel stellen, denk ik, dat de gebeurtenissen schaduwen zijn van wat nog komen gaat... Als de tijd van de volkeren voorbij is en Yeshua voor zijn volk zal komen en Israël de grote zegeningen van het vrederijk zal kunnen genieten. Gebeurtenissen geven ons zicht op de laatste grote confrontatie tussen de antichrist en Israël, waarover ook lezen als de slag van Armageddon. En daarvan wordt ook gezegd, Jeremia, het zal een tijd van benauwdheid zijn voor Jacob. En zoals ze toen tot God riepen, al staat er dat niet letterlijk, staat er niet. Maar dat houdt wel het vaste in, een keer. Zoals ze toen tot God riepen, zullen ze ook dan tot hem om redding roepen. Een verschrikkelijke tijd, dat staat er ja. ...te vergelijken met de situatie van de Joden toen in het Persische Rijk. Ze zullen het ongetwijfeld benauwd hebben gehad. Maar ze zullen gered worden. Net als in de ontmoeting van Esther met de koning. De samenzwering werd opgerold en in no time was de hele situatie veranderd. De redding van de Joden in het Persische Rijk is een verwijzing naar de laatste grote redding die Israël nog te wachten staat... en die Yeshua zelf tot stand zal brengen als hij komt als koning. Jezaja spreekt over dat komende rijk ergens over. Israël wordt door de Here verlost, een eeuwige verlossing. En Mordechai, die voor de dreigende catastrofe zijn kleren had gescheurd... en zich met as had bedekt, verliet het paleis in een koninklijke mantel. symbool voor... Sieraad in plaats van as. En van lofgewaad in plaats van de benauwde geest. Ook dat zegt Jesaja over het Messiaanse Rijk. En de bezittingen van Haman, die vielen hem ten deel. Jesaja 61 vers 6. Je zult het vermogen van heidevolken eten. En zo zullen er vast nog wel meer parallellen zijn. Het optreden van Mordecai bijvoorbeeld... Zijn naam betekent kleine man of manneke. Maar ik moet zeggen, er worden ook andere betekenissen aangegeven. Maar goed, die ook. Nou, die naam die doet denken aan het mannelijk kind uit openbaring 12. Het kind met een hoofdletter. Dat ook wel het manneke wordt genoemd. Ze vertonen een aantal de, dezelfde kenmerken. Dat is zo, minstens drie. Maar toch, dat laat ik allemaal rusten verder. Ik vroeg me af bij de voorbereiding van, van deze studie. ...of dat allemaal eigenlijk wel zin heeft om dat zo precies na te gaan. Je komt ook tot allerlei verschillende duidingen. Op een gegeven moment, het gevaar, dat lijkt me niet denkbeeldig... ...op een gegeven moment, dan heb je het hele eindtoneel volstaan... ...met zelf gecreëerde spelers en beelden en attributen. En ben je zelf de regisseur, je bouwt zijn eigen toneel op. Maar zo gaat het natuurlijk niet is het niet veel meer zo dat het bij dit historisch verslag niet gaat om een historische gebeurtenis aan het zich, dus helemaal op zichzelf staand, is dus gebeurt en daarmee voorbij, waar. Maar dat het zo is, en profetischer kan het eigenlijk niet, dat het gaat om een beeld, een voorbeeld, een schaduw van structurele jodenhaat en redding. Amman was niet de eerste. En hij was ook niet de laatste jodenhater. Een paar heb ik al genoemd. Waren hun drijfveren hetzelfde? In de wortel wel. Maar. Wanneer wij het over de Shoah. Of de holocaust hebben. waarnaar ik in het vorige ook refereerde. Ja, ik noemde de naam niet. Maar ik noemde wel zes miljoen joden. Dan moeten we bedenken dat ook. De ballingen in die tijd, ze dan in de verstrooiing, een andere naam, dat hun ja, dat ook overkwam. Maar wel na de eerste komst van de Messias. Dus toen kon het oogmerk niet meer zijn, het verhinderen van zijn komst. Maar wel dit, namelijk, dat niet meer gedacht zal worden aan de naam van de God van Israël. En daarvoor... Dan gaan we naar Psalm 83 vers 5, ik citeer gewoon letterlijk, waar Israëls vijanden zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. De Midrash, dat is de Bijbel niet, dat weet ik wel, maar die laat deze vijanden nog meer bedenken en zeggen, namelijk dit, wiens God wordt hij eigenlijk genoemd? Wordt hij niet de God van Israël genoemd? Als we Israël uitroeien, zal er ook geen herinnering meer zijn aan zijn naam. Aan de naam van de God van Israël. Als het volk Israël zou worden vernietigd... dan zou God niet meer als de God van Israël bekend en gekend zijn... En zou hij verder ook niet meer als de God van Israël aangeroepen kunnen worden? Weet je hoe dat inherent aan elkaar verbonden is. Want wie is er nou God over geen volk? Geen volk, geen God. En geen God zonder volk. Het gedachtegang van die heidenen, maar die, die kunnen we wel volgen. Toegepast op onze situatie, zouden we dan tot het volgende kunnen komen: Als wij over God spreken. Voor Yahweh spreken we tegelijkertijd over Yeshua, door wie wij tot die ene God gekomen zijn. Dat, daar zullen we het waarschijnlijk allemaal over eens zijn. Maar, mogen wij over Hem spreken en daarbij Israël verzwijgen? Met andere woorden, kunnen wij in een levende relatie leven met Hem, met Yahweh, terwijl wij voorbijgaan aan zijn onverbrekelijke verbond met Israël? Zonder Yeshua kunnen we niet tot God de Vader komen. Dat herkennen we allemaal. Maar, is de vraag, gaat dat wel zonder Israël? Waaraan hij zijn naam heeft verbonden, als persoon. Je dat Deze week ook weer, iemand kan zijn lot verbinden aan, aan een beslissing of wat dan ook. Of wat een volk doet, dat verbind ik maar lot aan. Heeft God zijn naam, niet zijn lot, aan Israël verbonden? En dat heeft ook voor ons heel veel consequenties. Goed, dat is een vraag. Ik eh, kom zoetjes aan aan het einde. De joden zelf, hoe kijken die tegen het boek Esther aan? Uh, ze verstaan het niet. We laten dus even het kleine groepje van Messias beleidende joden buiten beschouwing. Het, het volk als geheel, zeg maar. Ze verstaan het niet. En, en daarom is het... Ja, eigenlijk een gesloten boek nog steeds. Het is voor hen ook niet zo heilig als de overige Bijbelboeken. Wat ik al zei, omdat de naam van God en veel andere dingen uit het Oude Testament absoluut niet in voorkomen. Maar, er staat tegenover, met het Purimfeest lezen ze het in alle ernst. En vieren ze het ook. Maar ze hebben niet in de gaten dat dit boek hun huidige situatie onder de volken beschrijft. En het uiteindelijke ingrijpen van God voor hen uitbeeldt. En dat is precies wat ze nu nodig hebben. En waarnaar de gelovige Jood zo verlangend uitziet. En wij ook. God zal de definitieve en echte oplossing van hun zaak. Het Joden-vraagstuk, de Joden-vragen. vinden. Maar nog zijn hun ogen ervoor gesloten. En nog ligt op hun harten de bedekking. zodat ze de stem van God niet horen. En de heerlijkheid van de God in de schriften niet zien. Zolang ze hun verharding tegen God en zijn Messias, Yeshua, niet inzien. En ik wil eigenlijk net zo lief zeggen, of zolang die niet opgeheven wordt. De tijd om het te verstaan, die was er nog niet. Ik zeg niet, die is er nog niet. Maar die was er nog niet, zoals we dat ook van het boek Daniel kunnen zeggen. Daar staat het ook letterlijk in, dat het pas later verstaan zou worden en geopend mag worden. Het is voor de eindtijd bestemd en daarom gesloten... totdat het moment van ontdekking er is... en de Heilige Geest beide boeken ook voor de Joden ontsluit. De betekenis van het boek Esther te doorzien... en dat geldt natuurlijk voor de hele Bijbel... kan ook alleen maar onder de leiding van de Heilige Geest. Want hij alleen kan de verborgen gedachten van God openbaar maken... En uitleggen. En we zien dat ook in onze tijd gebeuren. We leven in een fase waarin de verborgenheden aan het licht komen en geheimenissen worden ontrold in het verschijnen, de ontdekking van de Messias, die de sleutel is om deuren te openen. En wanneer zijn tijd gekomen zal zijn, ook voor zijn volk Israël zal ook de door hen zo vurig verlangde en gelukkige tijd van het Messiaanse Rijk aanbreken. Ten slotte, zonder het boek Esther zouden we een waardevolle parel in de keten van bijbelse boeken missen. Gods hand is zo vaak ook in ons eigen leven verborgen aan het werk, zonder dat we er zicht op hebben vanuit Zijn woord. In donkere periodes waarin God zwijgt, mogen ook wij in ons kleine leventje dan toch vaak zijn leiding in bijzondere en wat mij betreft kleine dingen opmerken. Gods leiding in kleine dingen opmerken, dat is heel groot. En op zijn tijd zal hij ons een weg verklaren en zien we het doel dat hij met ons wilde bereiken. En dat zien we hier ook als grotere en kleinere gebeurtenissen... En voorvallen als schakels door Gods hand aan elkaar worden verbonden en samen de onverbrekelijke keten van zijn reddingsplan vormen. Hij leidt alle gebeurtenissen naar zijn doel, stap voor stap. Van hoofdstuk naar hoofdstuk ontwikkelt zich een wonderbaarlijke geschiedenis die uiteindelijk leidt tot de openbaring van Gods heerlijkheid in zijn volk. Halleluja. Amen.